Het ja, gemakkelijk geld gemakkelijker. Niet, ik zal niet zeggen gelukkig, maar gemakkelijker. Ja, op de vuur had alles beleefd. Maar mm. nou, ik bedoel het nee. Nou, Ik krijg je nog maar ik heb hier onder over de straat op de Nee, geen kiek, maar over, ik bedoel wel eigenlijk niet. Ze het, was, het, als je ja, ja. jong was, de ja. weddingschap met ja. de dame, de coureur, ja. om te racen in, in dinges. Maar hij heeft mij een uur voorstroom. In Monaco, vertrekken vanuit Eekho. In vier uur en een half stond ik in Monaco. Een uur en een half later toegekomen. Heb je er ook een appartement op Ja, ja. Een groot, 200 vlieg aan de meter. Maar we worden wel even... De, want daar is het echt... Allee, ja, ja, niet alleen daar, daar is het echt gewoon zo, de Rijken. Ja, je komt er ook nog bij, als maar je dan de mag. De ja, je moet je bank, je moet je tuin houden. Ja, je kunt ook niks kopen daar nou, als je hier niet hebt. Is, het is gewoon super duur het een super duur Ja, maar dat is wacht Daarom wonen ze het allemaal. Ik je bent toch wacht getaken het minste politie niet willekeurig opgeveegd op Ja? ja. ja maar als je veel al geld hebt, gaan ze toch niet zomaar... Maar oh nee, die zijn gefrustreerd natuurlijk. Ja. Ja, is die verdienen dan 1200 euro in de maand. Nee. Stel dat verdient in twee minuten. Nee. En dan moeten ze hun dingen doen. Ik zou het ook niet volstaan. moet ik daar werken voor 1200 euro en zo'n rijke man die dan daar is een slaaf. Ja, ik ook wel. zitten in monaco gaan, doen, en... naar al die dansings. Nee. Eén keer, twee keer, tien keer op de duur. Mm. Het zijn altijd dezelfde. Je kunt over niks babbelen. Mm. want Het zijn allemaal voetballers en, en wat weet ik. We mm. zitten de stom optaaten onder. Mm. Eh. Moet je slim zijn om raakt te worden? Helemaal niet. Uh. Ik heb nog een slim was. Yeah. Ik heb het ver slim was, helemaal.